Het weer, regen en vooral aan zee veel wind, Minima vannacht van ongeveer 2 graden. Morgenmiddag opnieuw regen en aan de kust kans op storm. Dit was het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie met een tweetal files, in beide gevallen veroorzaakt door werkzaamheden. Op de A4 richting Amsterdam, tussen Leidsendam en, en Zoeterwoude, 2 kilometer. En op de A15 richting Rotterdam, staat bij harningsveld Giesendam ook 2 kilometer. En in beide gevallen is er één rijstrook dicht. Langs de lijnen De Geo Lippens Goedenavond, het houdt maar niet op. Weer een schaatsmedaille voor Nederland. Margot Boer pakte vandaag brons op de 500 meter. En eindelijk, eindelijk, eindelijk, eindelijk. Na al die vierde plaatsen heeft Margot Boer een medaille. Ze behaalt brons op de Olympische 500 meter. En dat is dus medaille nummer 8 voor Nederland. Koen Verwij hoopt de negende binnen te halen. Morgen op de 1000 meter. De voortekenen zijn goed. Mijn trainingen gaan goed. Ik sta er technisch goed in. Ik, ik hoef niet meer zo heel veel na te denken over technische aspecten... tijdens het schaatsen. Ik stap op het ijs en het gaat gewoon. En uh, ja, dit weertje doet natuurlijk ook goed, hè. Maar niet iedereen geniet van het weertje in Sochi. Door de hoge temperaturen wordt de sneeuw papperig... en dus moeilijk om vanaf te glijden. Straks horen we de oud-alpineskier Harold de Man daarover. En niet alleen in Sochi, ook in Nederland... werd vandaag een Nederlands succesje gevierd. Igor Sijsling won op het ABN AMRO-toernooi van de Rus Michael Juschny. De return van Juschny gaat uit. En het vingertje van Igor Seisling gaat naar de tribune... ongetwijfeld naar zijn coach Michel Koning. Want uh, Michael Juschny wordt hier... Uh, ja, afgedroogd kun je zeggen door Igor Seisling. Dat alles en veel meer tot 11 uur vanavond in Langs de Lijn. Maar we verlaten eerst even de sport. We gaan naar Den Haag, want minister Ronald Plasterk... u heeft het zojuist in het nieuws kunnen horen in het afluisterdebat. In de Tweede Kamer heeft hij zijn excuses aangeboden. Er was in de Kamer fikse kritiek op hem... en op minister Janine Hennis van Defensie. En Den Haag, Wilco Boom, Wilco... Plasterk moest alle vragen beantwoorden. Hoe doet hij het? Nou, hij is daar nog steeds mee bezig. Het begon even na achter. De minister is nu al uren aan, boord, aan de beurt. En je hoorde het inderdaad net. Hij begon met een hele diepe knieval. voor het feit dat hij had gespeculeerd. naar aanleiding van die onthullingen van Snowden. over afgeluisterde telefoontjes die niet afgeluisterd bleken te zijn. Nou, uh,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 En daar heb ik u mijn excuses voor gemaakt. Ja, en daar blijft Plasterk tot nu toe de hele tijd bij. Het ziet er ook niet naar uit dat de oppositie... wat dat betreft iets anders kan laten zeggen. Hij heeft inmiddels ook toegegeven dat hij eigenlijk geheim had willen houden... dat de Nederlandse afluisterdienst NSO erachter zat... en dat hij die metadata, wie belt met wie, heeft verzameld. Maar ja, uiteindelijk door een rechtszaak van verontruste burgers... heeft het kabinet uiteindelijk toch besloten om dat maar openbaar te maken. Maar dat was een beetje tegen wil en dank, zei Plasterk. Wat denk je, Wilco, een beetje speculeren... Overleeft hij het debat? Ik denk het uiteindelijk wel. Want de oppositie slaagt het tot nu toe helemaal niet in om er doorheen te komen. En in tegenstelling tot uh, twee weken geleden. toen uh, staatssecretaris Wekers, ex-staatssecretaris Wekers. in het beklaagde bankje stond. proef je nu niet uh, de geur van wilde beesten. zoals uh, oud D66-leider Van Milo dat ooit noemde. Die proef je nu helemaal niet in de Kamer. Die hangt er niet. Dus ik denk uiteindelijk dat uh, de minister met zijn hakken over de sloot overgaat. We zijn weer bijgepraat vanuit Den Haag, Wilke Boom. Dank je wel. Dan gaan we weer naar de sport. Want er was opnieuw Nederlandse historie in Sochi. Margot Boer werd derde. Dat betekent een unieke medaille. Nog nooit won Nederlandse schaatser op die afstand een Olympische medaille. Tot nu dus. Sang Wali pakte het goud in een nieuw Olympisch record. En Olga Vatkulina uit Rusland werd tweede. In de studio. Een andere Nederlandse een schaatser op de 500 meters is er niet bij. Thijsje Oenema. Maar toch, he, eindelijk. Ja het, is die, super... die medaille, ja. ja, het is super mooi dat nu eindelijk de, in Nederland uh, ook een medaille pakt... op de 500 meter bij de vrouwen. Gisteren natuurlijk al bij de mannen. Drie medailles en nu uh, eindelijk ook bij ons op de afstand. Hoe heb jij met haar meegeleefd? Heb je het bekeken thuis? Nou, ik heb, ik heb haar races wel gekeken. Ik heb niet heel veel van de 500 meter meegekregen. Want ik zat uh, in de collegebank, ik ben weer begonnen. En uh, maar ik, ik vond het toch veel te spannend om niet te kijken. En ik, ja, je leeft natuurlijk heel erg met haar mee. Je weet hoe, hoe de afgelopen paar dagen gaat... Hij hoopt zo voor haar dat ze gewoon ook de beste race uit haar leven rijdt. En dat deed ze twee keer en uh, haalde ze een mooie brons plak. Ja, we gaan dadelijk verder praten. We gaan natuurlijk eerst even naar die dag van Boer kijken. Want vier jaar geleden werd Boer nog vierde in Vancouver. En dat is een plek waar uh, ze op grote tonoien wel vaker op belanden. Ze leek er een abonnement op te hebben. Vandaag rekenden ze af met die vloek van net niet. Boer tegen Van Riesen. Boer in de binnenbaan. Van Riesen in de buitenbaan. Van Riesen zakt dieper in dan Margot Boer. Zijn we van ze gewend. En dan zijn ze weg... Afzet goed en dan opent ze in 10.52. Daarmee is ze 400 van de seconde langzamer dan in de eerste serie. Oeh, een kleine hapering, dacht ik te zien bij Margo Boer. Als ze begint met die manoeuvre naar de buitenbaan toe. Margo Boer gaat de rit winnen van Laurine van Riesen. Wat wordt haar eindtijd? 37-77 in de eerste serie. 37-71 nu. Sneller dan in de eerste serie. Van Riesen staat vierde in het klassement. Boer staat eerste in het klassement met op vier ritten te gaan. Ja, ik moest wel alles of niks. En het was wel fijn dat ik als eerste mocht. Ik, denk, ik ga gewoon zo hard mogelijk tijd nu zetten. En zij moet het ook nog maar eens doen. De ritje stond natuurlijk nog voor mij. En die, uh, nou, die uh, rijdt langzaam. Ik denk, nee, dan word ik gewoon weer vierde. En toen dacht ik van, oh, dit zou wel balen zijn. En, uh, nou, toen viel zanger nog tussenuit. Het werd wel heel spannend. En ik dacht, oh, als Beijing Wang, die stond nog dicht achter mij. Ik dacht, oh, ga niet zo hard alsjeblieft. Rijt Wang in het rood met zwarte pak van Sina. Komt dichterbij in de binnenbocht, maar moet even inhouden het verschil in het voordeel van Sangwali. Zhang Wali leidt op weg naar een tweede Olympische medaille. Of gaat het nog eens? In de laatste meters, de Olympisch kampioen dan wordt Zhang En Margot Boer heeft een medaille. Ho, ho. Jawel, Margot Boer heeft een medaille. Want Beijing Bang verliest te veel in het slot. En eindigt oh, in 37-86 op de eindelijk. zevende plaats. En eindelijk, eindelijk, eindelijk, eindelijk. Na al die vierde plaatsen heeft Margot Boer een medaille. Ze behaalt brons op de Olympische 500 meter. Oh, dat is dit spannend? Weet ik had echt... 71 en denk ik, oh, het gaat niet genoeg zijn. Die maar iedereen zo hard die eerste omloop. Oh, alles, toch. Ja, alles gegeven. En oh, dat is zo verrassend. Ik zo blij. Afgelopen jaar hebben we zo hard gewerkt. En dat zo mooi dat het dan op dit toernooi er gewoon uitkomt. En dat ik gewoon mijn teamgenootje Thijsje ook gewoon voor haar dit ook. Ik ga het doen voor mij en voor iedereen. Gewoon ah, ook vooral voor mezelf. Dat is echt leuk. Nou, dat was de dag van Boer. Prachtig, emotioneel rollercoaster. Ze refereerde ook even aan jou, tijdsje. Dat is mooi, denk ik. Hè? Ja, dat, vind ik, dat doet me wel goed. Ja, we hebben zelf samen ook, en met de rest van het hele team... hebben we zo hard gewerkt deze afgelopen zomer... om een heel mooi seizoen van te maken. En ja, dat nu Yvonne en uh, Mago hier staan... en dat Mago nu al, gewoon al een medaille pakt... Dus... Hartstikke gaaf. Ja, want als je het over een emotionele rollercoaster hebt... Hè, die, die, die minuten dat boer daar moest aan wachten, dat is een, ja, een achtbaan in een, in een halve dag misschien wel. In een, in een paar minuten. Voor jou was het hele seizoen eigenlijk een achtbaan. Hè, emotioneel gezien. Ja, mijn seizoen die ging met uh, veel downs en een paar ups. Maar ja, op dit moment uh, gaat het weer. Ja, het gaat nu wel goed. Alleen, uh, ja, het begin van het seizoen uh, heel lastig gehad. En dan plaats je net voor de World Cups. En dan gaat het weer goed. En dan zit je weer in de opwaartse lijn. En dan... En het ook het OKT bij de races en dan... Uh... Dan ben je er niet bij. Nee, dan sta je gewoon naast de boot en zit je hier in plaats van uh, daar. Ja, nog even de luisteraars die het schaatsen niet echt volgen. Ja, begin van het seizoen werd bij jou een melanoom geconstateerd. Hè? Dus een vorm van huidkanker. En ja, dat, dat stochte de wereld gewoon even voor jou in, denk ik. Ja, dat was vier weken voor het NK afstanden... waar je moest plaatsen voor de eerste wereldbekers. Ja, en dan krijg je te horen dat je dus een melanoom hebt. En dan, ja, dan is schaatsen niet meer belangrijk. Dan wil je dus eerst daarvan af... En... Hm. Ja, het heeft zo'n impact op jezelf. En ook ja, dat, om dat goed te verwerken... daar heb je achteraf veel meer tijd voor nodig... dan dat je dan wil. Je wil daar gewoon zo snel mogelijk vanaf. En gelukkig uh, was alles uh, goed. En na een tijdje... en dan had ik na twee weken voor het NK... de uitslag van, nou, het is nu allemaal weg. En dan... Dat is wel het voornaamste nieuws gewoon eigenlijk. Hè? Als je gewoon heel nuchter bent. Ja, dan, ja, dan ja. ben je... Ik kreeg vandaag ook een berichtje van iemand van... ja, je staat daar niet, maar je bent wel gezond. Dus... Ja. Blijf daar ook heel bij. En dat is ook zo. Ik ben ook gewoon gezond. En dat is, dat is, ook, dat is het mooiste wat er kan zijn. En dat, maar ja, je wilt dan ook weer door. En dan zo snel mogelijk ook wel weer proberen. Want je bent in een Olympische seizoen. En je komen niet zo vaak voorbij. En je kan heel hard schaatsen. Dus daar wil je ook bij zijn. Alleen, uh, ja, dat, uh, dat ging even mis. Ja, hoe dubbel zijn dan die gevoelens nu? Als je dan kijkt. Hé, die heb je dus dan niet geplaatst op dat OKT. zal ongetwijfeld ook mee te maken hebben. Dat, nou ja, dat het in het hoofd op dat moment ook niet 100% goed zit. En dan kijk je nu naar Boer. Ja, wat denk je dan als je dat ziet? Nou, voor haar is het heel mooi, voor mezelf. Ik had er graag ook willen staan en met haar gestreden om, om de medailles. Ik weet dat ik heel hard kan schaatsen. Vorig jaar heel goed laten zien. En zelfs dit seizoen met... Uh... Nederlands record houdt er dus klaar. Ja. Ja, ja, zeker. En dit seizoen ook gewoon hele goede races gereden in de World Cups. Op Zelfs nog op momenten dat het ook nog helemaal niet zo heel... Uh... Lekker ging ook mentaal. En ja, omdat het best allemaal een hele grote impact heeft gehad. Dus ja, ik was heel goed. En dan is het juist wel dubbel. Want je denkt, ja, ik had daar ook met haar wel eventjes... Om die medailles willen gaan strijden. Maar jij weet ook wat het is, hè? Olympische Spelen. Vier jaar geleden in Vancouver was je er ook bij. Dee ook mee aan de 500 meter? Ja, kreeg dus je weet, een... to, ja, toen ging het ook niet zo geweldig. Nee, nee ja, toen was ik nog veel jonger en ja. toen was het de eerste keer. En het was, uh, ja, toen was, ja, het was Ik keer... ook met Marianne Timmer. Ja, dus Marianne zei ook het begin van het seizoen: van, Nou, het zou helemaal mooi zijn als jij straks op die Spelen staat. En ja, dan is het ook nog ergens waard voor geweest dat ik vier jaar geleden niet mocht starten. Maar ja, dat, dat kon ik helaas niet nee. voor haar uh, bewerkstelligen. En vooral niet voor mezelf. En uh, nou, nu moest me gewoon doen. En uh, ja, dat deze gelukkig. Zullen we eens even naar die twee ploegleiders gaan? Uh, want ja, voor die twee was het ook uh, emotioneel uh, helemaal up. Uh, ploegleiders van Boer, dat, uh, dat weten we. En dus uh, van Thijsje Oenemaas en Jannie Romme en Marianne Timmer. Hoe beleefden ze deze dag? En het moment dat ze moesten afwachten of Boer een medaille zou pakken? Ja, we waren wel heel erg blij met die uh, tweede manje, tweede race, want ja, het was wel weer een hele goede stabiele race. Zang heeft vaak in een weekend toch dat ze één uh, afstand laat vallen op de 500, dat ze toch niet echt doorrijdt zoals, uh, zoals ze kan. Dat zei jij al. Dat gebeurde hier dus ook. Nou, daar hoop je natuurlijk op. Ja goed, en dan is het nog afwachten wat uh, Wang gaat doen. En dan, dan weet je gewoon dat er nog een paar zitten. De enige die gevaarlijk is, is Wang. En ja, die ziet dan van staat gaan de laatste rit en, en, hoe heet het, uh, Sangwali rijdt de super opening, uh, hoe heet het, uh, 10.17. En het wordt een zorg meegenomen, 10.40. Ik denk, oh shit. Daar kwam, die, daar kwam die vierde plek weer aan, hè? Oh shit. Ik denk, dat gaat, uh... en dan zit je snel te rekenen en dan weet je, ja, ze moet 37-62 rijden, uh, wang. Ja, in de leven heeft ze natuurlijk al meer snelle ritten gereden, dus die kan het wel. Ja, dan is Billen knijpen. En dan is dat toch het moment dat het uh, inderdaad dat het haar niet lukt. En dat Margo Boer brons heeft. Vertel even wat daar op het, op het middenterrein van deze schaatsbaan allemaal gebeurde daarna. Want de ontlading was enorm bij jullie alle drie. Bij Marjan en Timmer, bij jou, de coaches en dus. En bij Margo Boer zelf. Ja, maar ja, bij, bij Margo die, die gelooft het zelf niet. Die, die gelooft, toen, toen de twee ritten nog weer heen moesten. Toen had ze het eigenlijk al niet meer. Toen dacht ze van, het zal toch niet waar zijn. Dat ik ooit, nu meteen. met hey Margot, En op dit moment, want het is altijd... Maar gewoon is heel bescheiden wat dat betreft. En, en ook een, iemand die ja, niet zo gauw uh, hoofd van de toren. Maar dat komt ook omdat ze heel natuurlijk vaak ook wel een deksel op de neus gehad heeft voor zichzelf. Van shit, waarom red ik dat iedere keer niet? Waarom kan het nou net niet? Terwijl ik wel kwaliteit heb en goed kan schaatsen en. en Waarom nou net niet? Ja, natuurlijk hebben wij een heel traject samen doorlopen. En uh, we hebben heel veel dingen samen daarin meegemaakt. En niet elk jaar was het heel eenvoudig. Maar wij hebben een hele goede, sterke band. En, en ja, dat heeft ons nu hier gebracht. En uh, met alle obstakels uh, van dien. Maar ik denk, als je iedere sporten vraagt... dan is het bij niemand van een lei dakje gegaan. Ik heb ook tegen je gezegd, je moet durven dromen. Je moet, ja, dat moet je jezelf ook durven zien doen. Maar Jan zegt precies hetzelfde. Want wij hebben dat natuurlijk beide meegemaakt wat het is... En ja, het Olympisch podium is natuurlijk fantastisch. Alleen, ja, als je dan op dat moment staat, dan, dan durf je bijna niet meer te kijken. En, en wij hadden dat natuurlijk ook. Ja, dan is de ontlading enorm. Ja. Kijk, maar gewoon het vorig jaar een heel lastig jaar. Dit jaar, uh, nou, goed uh, besproken ook van: God, wat, wat willen we gaan doen? Waar gaan we, ja. Uh, yeah. Aan We hebben ook uh, daarbij ook niet alleen op het ijs in programma's... maar ook uh, daarnaast gekeken van Go uh, en Yvonne samen in een huis. Uh, heeft heel goed uitgepakt. Ja, en ik denk ook het, uh, het vertrouwen naar, naar het hele ploeg gedraaid uh, als een trein. En, en ja, daar is zij heel goed uh, ook in, uh, in meegehobbeld. En uh, ja, dat resulteert nu in hele mooie resultaten. Maar Jan en ik liggen heel erg op één lijn. Dat wij samen... Uh, heel erg goed één lijn kunnen trekken. En dat we elkaar constant aanvullen qua training, qua ideeën... qua sparren over mensen, hoe we ze gaan coachen... ook mentaal gezien en dat soort dingen. Dus die twee twee-eenheid is heel sterk. En dat merkt, uh, alle mensen in de ploeg merken dat. Dat ze een rustpunt hebben bij ons. Dat ze eigenlijk, ze kunnen bij, bij haar komen, bij mij komen, het maakt niet uit. En wij vullen elkaar weer aan. Dus daarin uit die basis groeit eigenlijk alles. En zie je me gewoon ook opbloeien... Binnen de ploeg, als de functie van zij heeft, eigenlijk de functie van de oudste en dat wil ze ook graag. Ze wil de verantwoordelijkheid voor een groep hebben en in die functie hebben ze ook ondersteund, want daar voelt ze zich sterk bij. Daar gaat ze in groeien. Nou, dat heb je nu wel gezien. Ze komt tot een moment dat eindelijk ze ook voor zichzelf kan gaan. Want binnen die manier van zijn, dus eigenlijk een beetje van hey, ik ben, ik ben eigenlijk een beetje de verantwoordelijke onder de atleten. Uh, voelt ze die verantwoordelijkheid en neemt ze die ook... maar ontwikkelt ze zich dus op die manier ook volwassener geworden. Ja. De twee coaches, Jannie Romme en Marianne Timmer... Uh, Thijsje Oenema, herken jij je een beetje in de woorden van die twee? Ja, ik herken het wel. Er is natuurlijk veel veranderd afgelopen jaar. Met Jannie er ook bij. En, uh... ja, wat, wat maakt dat dan heel anders? Jannie probeert dat zelf wel te omschrijven. Ze kunnen altijd bij ons terecht, ze hebben een rustpunt. Maar wat wordt voor jou? Wat, wat is het verschil met bijvoorbeeld het jaar daarvoor? Nou ja, Gianni die brengt weer andere trainingstechnische dingen binnen. En die zorgt er ook voor dat Marjan ook een stuk rustiger is. En er ook veel meer op vertrouwt. Ook op, op, op Gianni. En samen zijn ze wel een, een. Ja, snappen ze elkaar heel goed. En is het voor ons ook een stuk rustiger, omdat ze elkaar ook gewoon goed begrijpen. En hm. kun je er ook weer makkelijker naartoe. En is het ook gewoon één, ja, één blok wat ze aan het doen zijn. Dus dat. Ja, voor Marjan is het een stuk rustiger. En. Ja, dat zorgt ook voor ons dat het weer op ons die rust uitstraalt. Ja, is zij daardoor door die komst van Jannie Rommel meer coach geworden? Was ze daarvoor misschien nog toch te veel... die ex rijdster oud-Olympisch kampioenen. Ja, die het eigenlijk toch allemaal wel beter wist natuurlijk... maar ja, overbrengen is een ander verhaal. Nou ja, ze brengt het op dit jaar hetzelfde over als vorig jaar. Alleen met Jannie heeft ze er nog een partner bij. Die het, ja, ze, zitten, ze hebben heel erg veel dezelfde ideeën... en dat zorgt ervoor dat ze goed op één lijn zitten... En dat brengen ze dan als één lijn goed naar ons over. En dan ja, zorgt zorg voor haar een stuk rust... zodat ze zich ook goed kan focussen op het coachen. Ja, want hoe gaat dat? Want ik kan me zo voorstellen, in het voetbal hoor je dat ook wel eens... de allerbeste voetballers zijn vaak niet de beste trainers. Omdat ze niet begrijpen waarom iemand fouten maakt. Omdat ze niet begrijpen waarom bij sommige atleten... die misschien net iets geintje minder talent hebben... dan zij zelf dat vroeger hadden... dat het er net niet uitkomt. Ja, nou, ze heeft natuurlijk ook niet alleen met topjaren gehad. Bij haar is het ook met ups en downs gaan. Ze kon onwijs goed pieken op te spelen en juist daardoor heeft ze ook wel veel ervaring. Ze weet ook wel dat het ook minder kan gaan en wat je dan ook wel dat je daar dan ook weer andere uh, steun nodig hebt en dat alleen maar hosanna gaat. En met Jani is het ook niet altijd goed gegaan. Hij nee. heeft ook heel veel mindere jaren gehad. Dus ja, ook voor de mensen waar het nu wat minder mee gaat, uh, snappen ze ook hoe het werkt om die te proberen weer de goede richting op te krijgen. Want uh, Magog ging het vorig jaar ook niet heel goed. reed niet een heel best seizoen en die rijdt. Het staat er dit jaar wel weer en die hebben ze toch de goede richting op geholpen. Ja, ze hebben blijkbaar net het juiste knopje gevonden en nu gaat het. Uh, en bijvoorbeeld bij jou hebben ze daar veel werk uh, aan gehad en hebben ze er ook heel veel aan gedaan voor jou dit seizoen? Uh, nou ja, ze hebben best wel veel werk aan mij gehad. Want er is natuurlijk veel met veel, ja, veel dingen gebeurd. Alleen ook veel dingen die, waar ik weinig invloed op had, zijn er gebeurd. En dan is het voor trainers ook lastig. En dus ja, ze hebben wel goed geprobeerd om mij weer goed op het rechte pad Ook mentaal te krijgen en maar ja dat is voor hun ook heel lastig omdat ze met deze situatie van mij hebben dat ook nog nooit echt vaker uh... ja en ze hebben maar één focus op dat moment dat is gewoon die Olympische spelen natuurlijk dat ja. dat is voor hun op dat moment ja, ja bo bijna ook. boven als ja maar goed bij jou speelt toch ook dat andere dan op dat moment ja maar daar mee. houden ze zeker wel rekening mee en dan zorgen ze proberen ze wel voor dat het ook weer een goede plek krijgt zodat ik verder ook zelf vooruit kan ja. Zeg, nog even over Margot Boer. Uh, de leider van jullie, dat uh, zegt Marianne Timmer. Uh, uit dat zich ook zo? Uh, ja, dat vind ik nogal wel, wel lastig te zeggen. Dus het is natuurlijk wel de meest lange... Ja, zij als het langste zit ze bij de ploeg. Wij zijn er, de rest is allemaal... Of dit jaar of vorig jaar erbij gekomen. Ze dus, dus ja, is gewoon de groep oudste. Ja, de groep oudste. Ja, ze is niet... Officieel is ze niet eens de oudste. Maar ja, ze zit wel als langste bij het team. En ze kan natuurlijk al zo lang met me. Man kent ze natuurlijk al zo lang. Daar werk ze al zeven jaar mee samen. Maar ja, uh, Mago houdt er ook wel van dat het team goed bij elkaar blijft. En dat ja, die is wel erg zorgzaam over het team. En dat heeft ze dit jaar wel ook meer gekozen om ook voor haarzelf te kiezen. En ik denk dat het voor haar ook goed is geweest. Omdat je niet met iedereen al je problemen kan meenemen. Maar soms moet je voor jezelf kiezen. En ja, toch doet ze dat nog wel vaak, alleen heeft ze er nu vaker voor gekozen... om ook meer haar eigen kant te kiezen en dat is denk ik wel goed voor haar. Ja, wat merkte jij dat bijvoorbeeld de afgelopen jaren... of het afgelopen jaar, dat die druk van altijd maar weer vierde worden... Uh, net niet, dat dat bij haar meespeelt? Nou ja, ik heb er gezien na het WK sprinten dit jaar... Helemaal kapot zeker. Ja, die ze baal zijn stekker en ze zegt, ja, weer vierde. Ik zeg, ja, maar de echte belangrijke wedstrijd moet nog komen. Ja, dan mag je nu hier vierde zijn en laat het daar maar zien... En ja, natuurlijk, het gaat aan je knagen en het, dat zal het bij haar ook hebben gedaan. Alleen dan is het juist des te mooi dat het nu wel echt lukt. Nou, komt overmorgen ook, ook nog eens een keer die duizend meter. Wat heeft ze daar voor kansen? Ja, ik denk heel veel. Beter nog dan op die 500 normaal gesproken? Ja, beter dan brons. Dat is natuurlijk een beetje optimistisch, denk ik. Maar... Waarom niet? Ja, ja. ja ze, als ze dit soort rondjes rijdt, dat ze nu rijdt. En ze kan. Ze heeft dit, ja, we hebben dit jaar met z'n allen meer ook aan de inhoud gewerkt. Met Jannie voorop uh, veel rondjes gereden. En ze kan weinig verval rijden. En als ze dat dus ja, op die duist ook gaat doen met gewoon een goede eerste 600 meter... is er veel mogelijk. Alleen er zijn daardoor nog ook weer veel kanshebbers. Ja, Er waren trouwens nog drie andere Nederlandse vrouwen. Die moeten we wel even noemen natuurlijk op die 500 meter. Uh, net buiten de top 10. Laurine van Riesen werd 11e, Lotte van Beek 16e en Marit Leenstra 19e. Ja, de hamvraag, moeilijke vraag, ongetwijfeld. Waar had jij kunnen staan als je daar was geweest? Het is 500 meter sprinten. Dat weet je nooit, Waar je zeggen? Nee, nee. ik denk uh, als ik gewoon uh, goed was geweest... dan uh, had ik mee kunnen strijden met mijn gauw, denk ik. Dan had je ook om een medaille kunnen strijden? Ja, dat ik, uh, ik zou er wel voor zijn gegaan. En als ik gewoon de vorm van vorig jaar had, dan had het ook gekund. Ja, en hoe nu verder? Ik bedoel, lichamelijk schoon, dat is, dat is het ja. allerbelangrijkste. Uh, gezond dus en vol ambitie voor de komende seizoenen? Ja, het nou, is wel mooi om te zien. En je ziet gewoon dat het, uh, dat het zoveel vreugde op kan brengen om goed te rijden. Ik weet ook hoe het voelt om heel hard te schaatsen. En hoe gaaf het is om, om, om, uh, om over de finish te komen en een fantastische tijd te zien. En dit jaar loopt het allemaal anders. Alleen, ik hoop wel dat ik nog een keer uh, dat gevoel krijg van uh, echt heel blij... Over de finish te komen. Dus ja, daar ga ik wel weer hard voor aan de slag. Hou je eraan. Thijsje Oenema, dankjewel okay. voor je komst hier. Dat was Thijsje Oenema over het schaatsen, over de bronzen medaille. onder andere van Margot Boer. Aan schaatsmedaille is geen gebrek, maar in die andere sport... het snowboarden wil het in Sochi nog niet lukken. Ook vandaag werden de Nederlanders vroegtijdig uitgeschakeld. Dieme de Jong en Dolph van der Wal uh, die kwamen op het onderdeel halfpipe... niet verder dan de kwalificatieronde. Een reportage van Edwin Cornelissen. En, and U bent supporter? Ja, nou, uh, eigenlijk voor het schaatsen. Maar uh, om uh, alleen maar schaatsen te zien, dat ging ons wat te ver. We wilden dit ook alleen beleven. En dan verwacht je de bergen in te gaan. Je verwacht echte winter omstandigheden, maar... Ja, je kan bijna in een korte broek lopen, hè. Ja, de jas is al uit, dus... Uh, ja, het is warm. Ja, de vader van Diebe de Jong die staat ook vast te kijken hoe ze bezig zijn met de halfpijp. Wat zijn ze allemaal doen? Ze uh, zijn water aan het door de hele halfpijp heen. En uh, zout aan het strooien, zodat hij uh, wat harder wordt en dat je niet zoveel uh, bobbels krijgt. Ja, precies, want uh, de, piste, de kwaliteit van de pistes schijnt niet zo heel erg goed te zijn, hè? Nee, de temperatuur is de laatste paar dagen iets te hoog uh, voor, de, voor de halfpijp. Vandaag plus 7, dus ja, dat is natuurlijk niet zo bevorderlijk voor de sneeuw. Nee, nee, nee. En uh, gisteren hebben ze wel getraind en dan was hij al uh, erg hobbelig. En uh, de temperatuur is uh, hoog gebleven, dus uh, ja, die hobbels zijn weer een beetje... Uh... Vast komen te zitten. en uh, ja. Ja, Daar zijn ze nu met water. Het aan ja, zo wordt er dus hard gewerkt aan de kwaliteit van de halfpijp. Marcel Loosen is nu de marketingdirecteur van de Internationale Skibond, maar hij heeft vroeger ook als race Director de een en ander meegemaakt. Uh, en heeft ook meegeholpen aan het prepareren van deze halfpijp vandaag. Nou, kijk, de, de weersomstandigheden zijn: het is wat warmer. En uh, dat betekent dat het allemaal wat zachter is in de pijp, wat de jongens niet echt fijn vinden. Dus uh, we hebben geprobeerd om de, de oppervlakte, wat harder te maken met, uh, met wat uh, zout en, uh, en water. En die ingrediënten bij elkaar zorgt ervoor dat het nu een prima pijp is. En zo wordt de halfpijp dus goed genoeg bevonden om in ieder geval van start te gaan. Maar ja, hoe is het dan voor die borders? Uh, nu is het midden is in ieder geval wel hard. Wat in de afgelopen trainingsdagen heel erg zacht was in Hobbelach. En nu beginnen de wals erg zacht te worden. Dus ik uh, ja, ben benieuwd hoe de hebben het volhoudt. Ja, precies. Want dat kan nog best wel een, een dingetje gaan worden natuurlijk. Ja, voordat de finale is. Dat duurt nog een hele een wedstrijd in drie delen. Eerste de kwalificatie, vervolgens de halve finales en dan de finale. Eerste run voor Dol van der Wal. Gaat het meteen mis? Ja, dat ging slecht. Het uh, ging goed tot aan mijn derde sprong. Toen uh, ben ik gevallen. Ja, niet zo zachtjes ook, hè? Nee, ik viel aardig hard, ja. Ik schrok er zelf eigenlijk een beetje van. Dan is de run weliswaar verloren, maar je komt beneden. Dat is natuurlijk de belangrijkste vraag. Uh, hoe sta je er fysiek voor? Ja, ja, meestal op het begin gaat het best wel goed eigenlijk. Want dan uh, ben je een soort van in shock of zo. Adrenaline komt je nog wel even overeind. Maar ik merkte al best snel dat uh, mijn bovenlichaam draaide en gewoon pijn. En uh, dat heb ik natuurlijk wel gewoon nodig met spins en dat soort dingen. Was het alleen je bovenlichaam? Ja, ja mijn elleboog, de ook bij. maar het was voornamelijk mijn bovenlichaam waarmee ik zat. Komt de dokter erbij, wat doet hij dan? Nou, de dokter komt ja, de, de erbij, maar vooral, voornamelijk mijn fysio heeft gewoon uh, eigenlijk meer uh, me behandeld. En uh, mijn rug gewoon uh, proberen te manipuleren. En, mijn spieren een beetje te laten ontspannen, en, uh, want die waren nogal uh, verstijfd omheen. En dan komt Timmy de Jong, de tweede Nederlander. Die had al een blessure aan zijn pols, maar komt toch in actie. Ook hij, een aantal goede sprongen, maar dan een val op zijn kont in de halfpijp. Het viel een derde sprong, uh, landde een beetje diep en is uh, weinig rotatie. En dan zat je met die pols. Uh, heb je hem nog gevo gevoeld in dat opzicht of heb je hem weten te ontzien? Uh, nee, ik heb hem daar niet gevoeld, nee. nee, nee. nee.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 Dat is nooit echt goed om dat, uh, daaraan te denken. Voorlopig staat hij negende. Dat is precies de klassering die hij moet hebben om nog naar de halve finale te kunnen. Er mag dus niemand meer voorbij gaan. Ik had gewoon uh, zoiets van, uh, ik ga waarschijnlijk, uh, als iedereen valt heb ik geluk. En daar ga ik niet van uit. Dus, uh, maar het was wel mooi geweest als het wel was geweest. Maar ik had gewoon wel zin om even te snowboarden. Ja, en dan uiteindelijk is het over en sluiten voor Dolf van der Wal. moeten we de Nederlandse hoop dus richten op de tweede run van Dimi de Jong. Ook hij blijft op de been. En nu staat hij voorlopig negende. Met nog maar vijf boorders te gaan. Kom, val, val. Shit. Nee ja. Shit. Dimi, spanning? Ja, het, uh, ja, spannend ja. Negende. En dit was wel een uh, goede run. Dus uh, ja, gaan we gaan het meemaken. Ja, er komen er nog vier hè. Net Korea gezien. Wat denk je? Moet het kunnen? Ja, hij landde zijn laatste sprong niet echt goed. Ja, ik denk de eerste sprong ging uh, totaal niet goed. Maar... Uh, ja, ja, spannend. Biedt perspectieven. Ja, zeker weten. Maar terwijl we staan te praten, komt daar de score van zijn tegenstander net iets hoger dan van de Jong. Ja, dat is uh, erg jammer. <laughs> erg jammer, ja. Zo kan het verkeren inderdaad. Ja, het is sowieso jammer, want ik had het uh, ja, makkelijk kunnen halen na de halve finale. Ja, dan is het zeker jammer als je het dan niet uh, haalt. Ja, dat was eigenlijk uh, een makkie geweest normaal gesproken. Nou ja, makkie is het niet. Maar als ik gewoon mijn run goed had geland, dan had het uh, makkelijk gelukt, ja. Wopke de Vecht, wat is uh, de conclusie na zo'n kwalificatie? Ja, wanneer, we niet, uh, wanneer je niet de volgende ronde haalt vanuit het eerste stukje, dan, uh, dan ben je gewoon niet goed genoeg. He? Je kunt, we, we, hebben, we hebben pech uh, enerzijds met Dorf, anderzijds uh, denk ik, uh, jongens, uh, dit is niet wat we in de trainingen hebben laten zien. He? Want uh, in de trainingen hebben we de run laten zien die we moesten laten zien om door te gaan uh, bij de jury. En dat is gewoon niet gelukt. Dus dan, dan ben je niet goed genoeg. Geen Nederlanders dus in de finale van de halfpipe vanavond. Dat was wel een verrassing, want de Amerikaanse snowboarder Sean White... regerend olympisch kampioen, was de torenhoge favoriet voor goud. Maar hij werd slechts vierde. Double cork, frontside 14, en oh! oh, oh. Is de de hij is de snelheid vast. Frontside 540, hier de double mag twist, 1260. Ja, en dan moet hij nog iets bijzonders laten zien, anders stelt het niet. Backside rodeo, oh! Oh, nee, nee, nee, nee. Het is nee, niet nee. genoeg. Dit, Dit is niet is genoeg, de Sean White, die we kennen. Nou, White ging in zijn eerste ronde onderuit en in de tweede was de score niet hoog genoeg. Het goud ging naar de Zwitser Yuri Podlachikov, ook wel iPod genoemd. Het zilver was voor Ayuma Hirano uit Japan en zijn landgenoot Taku Hiroaka pakte het brons. Op de cross-country werd vandaag de sprint gereden, een spectaculair onderdeel bij zowel de mannen als de vrouwen. Het was spannend vanaf de kwartfinale, Jan Ros. Bij die kwartfinalisten zat Laurien van der Graaf. Denkt u, hé, hey, dat is een Nederlandse naam? Ja, ze is in Nederland opgegroeid, in Nieuwkoop... is toen met haar ouders naar Zwitserland gegaan... talentvol in het Langlauf, is een sprinster... en heeft uiteindelijk gekozen om voor Zwitserland uit te komen... bij deze Olympische Spelen. Helaas, in die kwartfinale redden ze het niet... Ging dus niet door naar de halve finale, lag eruit. Geen prijs dus voor Laurien van der Graaf... waar ze in Zwitserland toch wel een beetje op hadden gehoopt. Want het is een talentvolle sprinster, het is een goede sprinster... heeft ervaring om een medaille te pakken. Er komen nog meer onderdelen, maar bij de sprint in de vrije stijl... zat het er niet in vandaag. Maiken Kaspersen-Valla pakt bij de vrouwen goud. Ingrid Vloekstad-Oesberg ook uit Noorwegen het zilver. En Vesna-Vabjan uit Slovenië het brons. Bij de mannen ook Noors succes voor haltestad die het goud pakt voor Pettersson uit Zweden en Joensson uit Zweden. En weer geen medaille voor de grote man van het Noorse Langlauf, Petter Nordhoek. Faal wel bij het skiathlon en nu ook bij de sprint. Haalde nog wel de halve finale als lucky loser, maar het had geen schijn van kans. En in die finale een gigantische valpartij waarbij iedereen over elkaar heen duikelde. En uiteindelijk Halterstad en Petterson met z'n tweeën overbleven. Die waren niet betrokken bij die valpartij. En het goud en zilver dus uitvochten op de finish. Hier in het Langlaufcentrum van Laura in het Caucasusgebergte bij Sochi. Dan gaan we verder met buitenlandse namen... waarvan we normaal niet zoveel horen... maar tijdens de Olympische Spelen wel. Biatleten Daria Domratseva, die pakte het goud op het onderdeel achtervolging. De Wit-Russische bleef de Noorse Tora Berger... en de Sloveense Thea Gregorin ruim voor... De Olympisch kampioene miste bij het schieten eenmaal... en had aan de meet nog steeds 37,6 seconden voorsprong op Berger. Dubbel Duits succes bij het rodelen voor vrouwen. Nathalie Geisenberger stak met kop en schouders boven de rest uit. Haar zilver ging naar haar landgenote Tatjana Hufner. De Amerikaanse Aaron Hamlin legde beslag op de bronzen plak. En freestyleskist Dara Howell mag zich de eerste Olympische winnares... op het onderdeel slopestyle noemen. De Canadese produceerde een veel hogere score dan de nummer 2, de Amerikaanse Devin Logan. Een andere Canadese, Kim Lamar, pakte het brons. En dan gaan we naar een primeur. Vanavond in Sochi voor het eerst in de Olympische geschiedenis was er ook een vrouwenwedstrijd bij het schansspringen. De dames streden op de kleine schans op voor de allereerste gouden medaille. U hoort opnieuw een reportage van Edwin Cornelissen. Ja, Het wordt terecht aangekondigd als een historisch moment in de Olympische geschiedenis. De eerste keer dat skispringen voor vrouwen is toegelaten op de Olympische Spelen. Hier de voorzitter van ja, de bond voor de Amerikaanse ski jumpers, voor de vrouwen. It's is uh, president of women's ski jumping USA. En deze dame heeft zich heel lang hard gemaakt voor het toelaten van het skispringen op de Olympische Spelen. It was an eight year very very difficult battle. Het was een zware strijd die zelfs in de rechtszaal werd uh, beslist waarbij het argument van discriminatie werd aangevoerd. We did argue that it was discrimination because if you look at... Other sports, like luge, skeleton, bobsleigh, skiercross. Er zijn zoveel takken van sport waar zowel dames als heren mogen meedoen. En dat gold tot nu niet voor het skispringen. And it's a win for women, all the women ski jumpers worldwide. Natuurlijk, er is nog wel wat terrein te winnen. Our women still want to jump on the large hill and they still want a team event. So. Ze mogen de vrouwen op dit moment alleen nog maar de kleine schans doen. En natuurlijk willen ze ook van de grote schans. Maar het begin is er. Ja, en als we deze dame toch spreken, ze is Amerikaanse. En ja, de grote favoriete, Sarah Hendrickson, die komt uit Amerika. Ze was de favoriete, want in augustus raakte ze geblesseerd. That's right. Unfortunately, with her uh, blowing out her knee. But the good news is she is here. Ja, van haar wordt dus niet te veel verwacht. En dus Aiot, uh, Ayot Kloosterboer, is de torenhoge favoriete op dit moment. Een Japanse, hè? Takanashi. Ja, en je zegt torenhoog, maar ze is maar twee turven hoog. Het is echt een heel klein meisje en ze weegt 42 kilo. Maar inderdaad, er is niemand anders die kan winnen. Sarah Takanashi die moet hier het goud gaan halen. En dan ga je die Jan, Japanners ga je zien exploderen. Die worden echt helemaal gek. Want ze staan nog droog, ze hebben nog helemaal niks. En dit is hun enige goede kans op goud. Deze dame is van de Japanse tv en ze is er helemaal klaar voor. Ah, uh, very, very exciting, because... Takanashi Sarah win dat game today. You're sure about that? Of course. Yeah! <laughs> Want deze Sarah Takanashi mag dan pas 17 jaar zijn. In Japan is het al een grote ster. Already she is good, best heroine. En voorspelt deze presentatrice een Olympische titel... zal haar alleen nog maar populairder maken. More, more star. After the game... Bigger, bigger dat ze populair is, deze Takanashi, dat zien we ook op de tribunes. Waar de nodige Japanse vlaggen zijn te vinden. Hele vakken met Japanners zijn er. For or... Please fight, fight. En als ze dan met z'n allen allemaal in afwachting zijn van Takanashi, dan klinkt het zo. Maar als ze dan daadwerkelijk springt, blijft het verdacht stil. Want Takanashi staat na één sprong op de derde plaats en dat is niet wat ze verwacht hadden. Maybe he will get the second jump. Dus is er nog één kans, de final jump. Daar moet het gaan gebeuren. And they please do the best. Ja, okay. ja. Yeah, yeah. okay. Ja, een mooie sprong. Maar gaat dit genoeg zijn? Ik denk het niet. <laughs> nee hoor, geen medaille voor Sarah Takanashi, want de Duitse vokt wint het goud en Takanashi verdwijnt van het podium. Oh, too bad. Yeah, it's too bad. Yeah, Is Japan sad now? Ja, yeah, I think but she can do the best. Yeah. Mm, yeah, yeah. She did do her best. Yeah, I think so. You still are proud of her. Yeah, thank you so much. En wij ons maar afvragen wat Wendy van Dijk daar een Swatchy doet. Carina Vogt werd dus de allereerste olympisch kampioen bij het schansspringen. Het zilver ging naar Daniela Irasco Stolz uit Oostenrijk... en Coline Mattel uit Frankrijk pakte het brons. En dan naar de medaillespiegel. Dag vier dus van de Olympische Spelen. Noorwegen, vier keer goud, drie keer zilver, vier keer brons bovenaan. Dan Canada met ook vier keer goud, drie keer zilver, twee keer brons. Duitsland op de derde plek met vier keer goud, één keer zilver en nul keer brons. En we zijn dus een keer geen 1, 2, 3 geweest. Dat betekent dat wij een plekje zakken naar de vierde plaats. Nederland drie keer goud, twee maal zilver en drie keer brons. En achter ons de Verenigde Staten met twee maal goud, eenmaal zilver en vier maal brons. The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 to so recover we'll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 Gelinnert was dat met Old Town. Dan gaan we terugblikken naar de duizend meter voor de mannen van morgen. Dat Dennis Kuzin op die afstand vorig jaar wereldkampioen werd... dat was een grote verrassing. Dit jaar was hij weer terug in de luwte... alhoewel hij nog wel eerste en tweede werd... op de duizend meters van het onderbezette WK Sprint. Maar die wereldtitel van vorig jaar... maakte Kazach morgen wel meteen een van de favorieten... voor de Olympische titel op de duizend meter. Een bijdrage van Steven Dalebout. Volgens Dennis Kuzin, is Kazachstan. Dennis Kuzin had tot 22 maart 2013 nog nooit op het podium van een internationale schaatswedstrijd gestaan. En daarna lukte het hem ook nooit meer. Maar op die 22 maart werd Kuzin wel verrassend wereldkampioen. Hij reed tegen Stefan Groothuis. En Kuzin is het beter, Kuzin is het sneller. Hij is een mooie sprinter, een kazakhstaan sportman. Deniz Kuzin, 26,6. De afgelopen kruis van 19,15. Een nieuwe leader van de Kuzin, Vervolgens kon uitgaan leggen hoe dat toch mogelijk was geweest. De schuchtere Kazach antwoordde tegen de NOS, ik had goed getraind. Elke sportman droomde ervan wereldkampioen te worden. Die droom waar te maken. Ik heb natuurlijk gegeten en trainen. Ik heb natuurlijk een vrouw van alle sportveren. Ik heb veel meer hoeven we verbaal niet van Koezin te verwachten. Het is een rustige jongen, verlegen, volgens een coach en oudschaatser Vadim Sayutin. Ik zou zeggen dat hij een heel person. is. Hij is niet echt really emotioneel, maar hij uh, is heel uh, sterk is strong physically and is become more strong personally so we got more self confidence about the races. Hij uit zijn emoties niet, maar hij is erg sterk, zegt Sayutin. Een bekende Kazach is Kusin, trouwens niet geworden door zijn wereldtitel. Hij is anoniem in zijn thuisland. Я просто не мог думать, маленькие шансы стать. Почти нету, потому что в Казахстане опять же бокс, борьба. Ну и фигурное катание, которое Денис Тен. Покрути меня. In Kazachstan gaat het om boksen en worstelen, legt Koezin uit. Dat soort sporters zijn bekender dan hij. Misschien dat een Olympische titel daar verandering in kan brengen, maar dan moet Koezin wel opnieuw uit zijn slot schieten. Want ook dit jaar reed hij nog niet op het podium. Uh, well, he wasn't on the podium, but he was always nearby. So that means he's one of the presidents for the thousand meter podium. En ik denk. Het Koezin was wel altijd dichtbij het podium, zegt Sajutin. Dus is hij titelkandidaat in Sochi. Sajutin wijt de iets mindere prestaties aan foutjes in Koezins races. races Maar het kan natuurlijk ook onderdeel zijn van Olympisch verstoppertje spelen. Als dat net zo goed uitpakt als vorig jaar. Dan kan Kasselstam opnieuw een feestje vieren. tribune. Davis gaat naar eerste plaats. Davis, hoe mooi het de laatste Denis Kuzin, мира. Wat это да! Als nou, staan ze, Sebastian Timmerman. Van Dennis Kouzin gaan we naar Koen Verweij. Die is vooral naar Sochi gekomen om een medaille te pakken op de 1500 meter. Maar na een goede trainingswedstrijd vorige week... hoopt hij morgen op de 1000 meter te kunnen verrassen. Steven Dalebout sprak met Verweij in het zonnetje op het gras naast de Adler Arena. Maar toen was daar ineens ook de Zweedse radio... om kennis te maken met de hoogblonde schaatser. Kun je je gewoon yourself? Who ben je? Koen I'm, uh, 23 years old. I'm from Alkmaar. We zitten hier dus op een grasveld in het zonnetje, fotograaf ligt voor ons foto's te nemen, maar er zat ook iemand van de Zweedse radio, waarom is dat? Is dat vanwege jouw viking-imago? Ja, ik, ik denk het. Nee, het, er, gaat, er gaat nu de ronde in Zweden dat ik, ja, dat ik geboren ben in Stockholm en dat mijn moeder Zweeds is, dus dat ze voor de volgende Olympische Spelen mij naar Zweden toe houden houden. Maar er zijn some over jou in Zweden, dat je geboren born in Stockholm en might. Be having a Swedish mother. Maar uh, ja, dat is natuurlijk. Uh... Dat heb je toch ooit zelf gezegd, of niet? Ja, dat is een uh, verzonnen verhaal geweest van, uh, op de middelbare school. En dat is, uh, dat is wat groter geworden dan gedacht. <laughs> dus jij gaat er nu uitleggen dat het niet zo is. Ja, ik uh... ga nog even doorspelen dit spelletje. Nou, Ik moet uh, al een beetje mijn beperkte zweet gaan proberen uit te leggen dat het niet zo is. Is <laughs> het it true? Uh, it's not true. But the rumors, uh, the rumors are true, but uh, it's not true. Maar ja, het was a little joke. On the... Op uh, mijn high school, in de first class. Ze the, uh, me altijd me noemen de Swedish guy. En naast dat, de Viking. En dat uh, was mijn nickname. En daar started. het. Ja, geniet jij een beetje ook in het dorp? Of kom je, kom je nu ook al een beetje aan de spanning toe? Nou, ik, ik, ik geniet uh, door, uh, door, goed, uh, door goed te trainen, door goed voor te bereiden. Door uh, dat het sporten lekker loopt en dat het, uh, doordat het team lekker loopt. En uh, je bent hier uiteindelijk gewoon voor je sport. En uh, voor, je, voor je afstand, uh, voor jouw gouden race. En uh, dat, dat gaat allemaal goed, het loopt lekker. Dus uh, ja, ik geniet wel op die manier. Nou, we hebben jou een goede tra trainingswedstrijd zien rijden. Waaruit leidt je nog meer af dat het, dat het goed gaat? Nou, ik voel me fit als ik wakker word. Uh, ik, denk dat, uh, ik denk dat de meesten dat gevoel wel kennen. Als je fit bent en je wordt lekker wakker, dat, uh, ja, dat is al veel aanwezig. Het uh, trainingswedstrijd was goed. Mijn trainingen gaan goed. Ik, uh, ik sta er technisch goed in. Ik, uh, ik hoef niet meer zo heel veel na te denken over technische aspecten tijdens het schaatsen. Ik stap op het ijs en het gaat gewoon. En uh, vrij schaatsen, dat is gewoon heel lekker. En dan, uh, ja, dit weertje doet natuurlijk ook goed. Hè? Ja. Maar het je je zo goed voelt, uh, neemt dat juist druk weg of voegt het ook wel weer druk toe? Omdat je dan misschien wel denkt, ja, er is hier het een en ander mogelijk. Ja, dat, maar dat denk ik sowieso, ook al ben ik wat minder. Ik heb denk ik de afgelopen wedstrijden laten zien, ook al was ik wat minder, dat ik, dat ik wel gewoon goed ben. En dat ik gewoon goede races neer kan zetten. En dat, maar dat ik nu gewoon zo schaats gewoon zo zoals nu, dat, ja, dat is eigenlijk wel vrij ontspannend, moet ik zeggen. Het, het, doet, me, het doet me goed in, op een manier van ja, relaxed zijn. Ik weet dat het er zit, dus daar, ik hoef er niet meer voor te werken of naar op zoek.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 Even on Wikipedia and all the other stuff uh, that I was uh, born in Stockholm and that my, my mother was Swedish and they even said it on Dutch television all the time, so that, uh, I think the rumors were uh, pretty big, yeah. Mooi verhaal van Koen Verweij. Nu weten we weer alles over de duizend meter. Morgenmiddag, dus vanaf drie uur. De dag van morgen brengt ons verder een groot nummer in het alpine skiën, namelijk de afdaling bij de vrouwen al vanaf acht uur in de ochtend. In voorbereiding op die wedstrijd gaat het niet alleen over de wedstrijd, maar ook over de slechte kwaliteit van de sneeuw. Door de stijgende temperaturen, sorry, regent het klachten. De sneeuw heeft geen structuur, is papperig en moeilijk om vanaf te glijden, zeggen de atleten. Harald de Man, oud skier en voor ons in Sochi als co-commentator... over de invloed van het weer op de wedstrijd. Ja, de organisatie uh, ja, kan meerdere dingen doen, denk ik. ik de, ze kunnen met het, uh, proberen te prepareren door bijvoorbeeld uh, zout op de piste te gooien. Uh, in het spoor, in de ideale lijn, zeg maar, uh, en iets daarbuiten ook, uh, zout erin... waardoor het harder wordt, daardoor wordt de piste compact... Een um, ja, andere oplossing zou kunnen zijn dat het uh, ja, gewoon niet goed genoeg is. En dat ze het uh, verschuiven misschien naar een, uh, bijvoorbeeld een dag later. En uh, ik denk zelf dat het vannacht gewoon uh, helder uh, zal zijn. Dat daardoor de piste gewoon morgen hard is. En dat ze een uh, hele mooie wedstrijd uh, zullen gaan hebben morgen. Zina Wajrater uit Liechtenstein was een van de favorieten vanmorgen... maar die heeft zich met een blessure moeten afmelden. Kan er bij de vrouwen, net als bij de mannen... ook een verrassing uit, een verrassing uit de hoge hoed komen? Nogmaals, Harald de Man. Ja, uh, dat, dat, dat kan zeker. Ik bedoel, uh, so bijvoorbeeld... heeft in de wereldbeker tot nu toe eigenlijk heel weinig laten zien dit seizoen. Maar was wel supersnel in die combinatieafdaling. En... Venninger uh, en Goed en uh, ja, uh, ook Weirater, uh, die, uh, die waren snel in de wereldbekerwedstrijden voorafgaand aan dit seizoen uh, of aan uh, deze Olympische Spelen. Ook Ries, die was in Cortina snel. Maar ja, dat was een afdaling, die lag haar wat meer. Dat was een afdaling waar wat meer uh, uh, glijstukken in zaten, wat langere bochten. En hier zijn de bochten ietsje scherper, de poorten ietsje dichter op elkaar gestoken. En dat ligt haar iets minder, waardoor ze eigenlijk niet meer. De absolute favorietes. En uh, ja, we, we gaan het zien. Er kan van alles gebeuren in de skisport. Dus, en dat maakt het ook wel heel erg leuk. Harold de Man over de afdaling voor de vrouwen van morgen. Dan is er morgen nog meer. De Noordse combinatie voor mannen. snowboarden halfpipe voor de vrouwen. De mannen schaatsen dus de duizend meter. tweemans rodelen voor mannen. En de vrije kuur voor de paren bij het kunstrijden. En er was er een stuntje van Igor Seisling vandaag op het ABN Amro toernooi in Rotterdam. De Nederlander stuurde in de eerste ronde meteen de rus Mikael Juzni naar huis, de nummer 15 van de wereld. En dat gebeurde met overtuigende cijfers: 6-2 en 6-2. Ja, uh, klinkt heel mooi en, en het voelde ook geweldig. Ik, uh, ik speelde goed, speelde aanvallend tennis. Wat je zegt, heel weinig fouten. Dus. Uh... Veel beter had het niet gekund vandaag, denk ik. Tsonga, vorig jaar versloeg je hem in de eerste ronde. Uh, dat was ook al een topper. En nu Yushni, heb je wat met dit toernooi? Uh, nou, ja, weet ik niet. Ik, ik, ik heb twee goede rondes gespeeld. Uh, de ronde na Tsonga was, uh, was niet zo best. Ik uh, wil nu graag uh, een goede partij afleveren in de tweede ronde. En daar ben ik mee bezig, ja. Ik zag je gisteren kijken bij die partij van Jesse tegen Mika Elberger... je volgende tegenstander. Ja. Wat viel je op daar? Dat het een, uh, een jongen is die veel schaakt op de baan. Hij, uh, hij is een slimme speler, denk ik. Hij mixt het spel tempo een hoop. Dus uh, interessante speler om tegen te spelen. Heb je al eens tegen hem gespeeld? Ik heb al een keertje van hem gewonnen, dus... Uh... Ik heb goede moed. Ja, wij zeggen dan gauw in Nederland een gouden loting. Uh, nou ja, en ik begrijp wat je bedoelt. Uh, op papier is natuurlijk een hele goede loting. Maar ik moest wel van deze jongen winnen om daar te staan. Ja. Uh, je vorm is goed. Je staat lekker te spelen. Je hebt veel gespeeld uh, dit seizoen al. Uh, hoe kijk je terug op het jaar tot nu toe? Uh, gemengde gevoelens. Ik heb af en toe goed gespeeld. Maar ook wat mindere partijtjes. De Davis Cup uh, was een uh, pittige partij om te handelen. Van Berdigt, dat verloor ik dik. Uh, maar dit is een hele mooie partij. Dit geeft een hoop vertrouwen. En uh, ik heb zin in de volgende partij. Je werkt trouwens met nieuwe coach, Michel Koning. Eigenlijk vanaf dit jaar. Uh, eigenlijk uh, eerste grote succes nu samen. Is dat belangrijk voor ja, het, het tweemanschap nu? Uh, nou, het is zeker lekker. Maar ik weet niet of het belangrijk is. Ik, ik voel me heel erg goed met hem. En uh, de samenwerking klikt. Dus uh, ook zonder deze overwinning uh, is er een is er goede samenwerking. Igor Sijsling, hij boekte dus een mooie overwinning op Michael Eugenie... de nummer 15 van de wereld. Hij sprak met Marcella Mesker... en zijn volgende tegenstander wordt de Duitse qualifier Michael Berg... die maandag nog te sterk was voor die andere Nederlander... voor Jesse Houta Galung. En in de schaduw van die Olympische Spelen in Sochi... was het best een mooi voetbalprogramma vanavond. Bijvoorbeeld in Spanje, waar Real Madrid zich eenvoudig heeft geplaatst... voor de finale van de Spaanse Beker. Op bezoek bij stadsgenoot Atletico won Real Madrid met 2-0... nadat het eerder al in Bernabe met 3-0 won. Voetbalcommentator Armand afzal is bij ons in de studio. Armand, goedenavond. Goedenavond, Gia. Heeft Atletico überhaupt nog een poging gedaan om die finale te bereiken? Dat nou, was kansloos. ja, voor ze daarmee konden beginnen met een poging te doen... stonden ze alweer achterin uh, die wedstrijd. Want na zeven minuten kreeg Real een penalty via Ronaldo... die uh, gevloerd werd. Maar ja, dat leek eigenlijk geen penalty als ik heel eerlijk ben. Want hij leek een beetje over zijn eigen voeten te struikelen, Ronaldo. Maar goed, hij kreeg die strafschop wel, die ging erin. En tien minuten later kreeg Real nog een tweede penalty. En toen was het al 2-0. En ja, als die eerste wedstrijd ook allemaal 3-0 verloren is gegaan, dan uh, wordt het natuurlijk lastig voor Atletico. Dus Real naar de finale. Daarin zullen ze waarschijnlijk gaan spelen tegen Barcelona. Kijk, krijgen we ja, de Klassico dat, weer dat, terug? Uh, het wordt een herhaling van de finale van 2011. Toen was het ook al Real-Barcelona. Real, Real won toen met 1-0. En Barça speelt morgen de return-wedstrijd tegen Real-Sociedad. En omdat ze die eerste al hadden gewonnen met 2-0, lijkt dat wel beslist te zijn. Dus uh, dan krijgen we Barça Real in de finale van de wedstrijd. Ja, je noemde net trouwens als doelpunt te maken Ronald. Die was er dus in elk geval bij. En voor de rest kwam Real wel echt op oorlogsterkte in die wedstrijden aantreden. Ja, dat volgens mij was, gingen we wel redelijk op, op, op, op goede sterkte. Ja, ze kwamen wel wat andere spelers natuurlijk bij. Want ze wisten ook wel dat het al wel redelijk gespeeld was. Dus wat jeugdspelers kregen ook wel een kans. Maar ja, het is toch Real Atletico, de derby. En omdat het in de Spaanse competitie heel spannend is. Daarin staan drie, punten, drie ploegen op de eerste plaats. Alle drie 57 punten. Barca staat eerste, Real tweede en Atletico derde. Maar dat geeft dus wel aan dat de verschillen tussen de ploegen niet heel groot zijn. Dus geen onderschatting daar. Nee, dat, dat denk ik niet. Je merkt ook dat de emoties dan ook hoog oplopen in zo'n derby, want Ronaldo die kreeg ook nog een aansteker naar zijn hoofd gegooid, dus dat, het was, er zat wel wat spanning op deze wedstrijd ook. Nou, Engeland dan. Uh, vier wedstrijden met onder andere koploper Chelsea... op bezoek bij West Bromwich Albion. Hoe liep dat allemaal af? Ja, dat lijkt dan niet zo'n moeilijke wedstrijd te worden voor Chelsea... de koploper in Engeland, maar ze hebben het eigenlijk heel lastig... en die wedstrijd is nog steeds niet afgelopen als ik het hier even goed bekijk... want Chelsea kwam wel voor in de eerste helft, 1-0, goal van Ivanovic... maar in de slotfase scoorde West Bromwich 1-1... En het staat nu nog steeds 1-1. En uh, er zijn nog een paar minuten extra tijd over. En als het daarbij blijft, dan is dat toch wel heel duur puntverlies voor Chelsea. Want dan kan Arsenal, dat morgen tegen Manchester United speelt... die koppositie uh, weer terugveroveren van, uh, van Chelsea. Maar goed, die wedstrijd is dus nog niet helemaal afgelopen. Andere wedstrijden 1 -1. wel, hè? Ja, andere wedstrijden wel. Uh, Hull City speelde onder andere tegen Southampton. En die wedstrijd uh, eindigde in een uh, 1-0 overwinning voor uh, Southampton. En verder waren de affiches eigenlijk niet zo heel uh, bijzonder van nee. in de Premier League. Want morgen is het dus Arsenal-Manchester. En dat is de wedstrijd Precies. waar we naar uit. Ja, dus gewoon tussen aanleidingstekens competitie. In Duitsland uh, werd er wel gebekerd. Uh, de kwartfinale van de beker met Eintracht Frankfurt tegen Borussia Dortmund... Ja, normaal gesproken zou je zeggen... Uh, dat zeg ik dan gewoon als buitenstaandig... eenvoudig klusje voor Dortmund. Ja, dat had ik ook wel verwacht. Maar Dortmund had het eigenlijk nog wel verrassend lastig uh, in Frankfurt. Het duurde heel lang voor Dortmund scoren. Uiteindelijk deden ze dat wel. Vijf minuten voor tijd via Aubameyang. De man uit Gabon, de spits. Hij kopte Dortmund naar 1-0. En dat was ook de uitstand, uh, eindstand. Dus Dortmund naar de halve finale... zoals we eigenlijk wel kunnen verwachten. En nou, als we het buitenlands rondje afmaken... Italië ook weer een bekerwedstrijd? Ja, daar ook. Uh, halve finale wedstrijd tussen Fiorentina en Udinese. Eerste wedstrijd eindigde daarin een 2-1 overwinning voor Udinese. En dat was een verrassing, want Fiorentina staat vierde... in de Italiaanse competitie en Udinese tien plaatsen lager. Maar uh, Fiorentina, dat vanavond uh, thuis speelde, heeft het nu wel uh, afgemaakt. Hoewel ook daar nog een kleine slag om de arm. De wedstrijd is nog niet helemaal afgelopen. Maar Fiorentina staat wel met 2-0 voor. En als dat zo blijft, dan gaat Fiorentina naar de finale. Als Udinese nog een goal maakt, dan wordt het verlenging. Maar goed, daar ziet het er nog uh, niet naar uit. Morgen trouwens de tweede finale in Italië. Tussen Napoli en AS Roma. Dus in al die grote voetballanden om ons heen wordt gewoon De Nederland niet trouwens. Hè. Daar kunnen ze gewoon naar het schaatsen kijken. Maar morgen wel een wedstrijd. Zeker. Morgen de inhaalwedstrijd uh, in Groningen. Tussen Groningen en Twente. Belangrijk uh, voor de kop. Van de ranglijst. Want als Twente wint, dan komen ze weer wat dichter bij Ajax. Nou, dat is allemaal morgenavond. Kan ik u alvast daarop voorbereiden? Want morgenavond zijn wij er weer vanaf 10 uur met Langs de Lijn. Maar u kunt die wedstrijd tussen Groningen en Twente. In de Euroborg kunt u wel volgen via flitsen in de lopende programmering... zoals dat zo mooi heet, dus in alle andere programma's op de avond op Radio 1. Natuurlijk zijn we er morgen ook weer vanaf twee uur met Radio Olympia. Dan natuurlijk voor de duizend meter bij de mannen, het grote nummer. Gaan we weer medailles pakken daar op die Olympische Spelen... nadat er vandaag ook weer een bronzen medaille was voor Margot Boer. Dat gaan we allemaal morgen bekijken. Zometeen kunt u trouwens nog luisteren naar Met het Oog op Morgen... vanavond gepresenteerd door Mieke van der Wij. Daar kunt u zometeen naar gaan luisteren. Maar morgen dus echt dan die grote klapper op de 1000 meter, Terwijl u de tune op dit moment hoort. De tune van de uitzending van vandaag. Maar morgen moet u er zeker weer voor gaan zitten. Want gaan we goud of zilver of brons pakken op die 1000 meter? We gaan het zien. Ja, en nu, met de diepe zucht, staat ze klaar. Oh shit. Margot Boer, zijn we van ze gewend. En dan zijn ze weg. Hier, backside 900. is ze uit controle. Oh! Tof. En nog een valpartij. Oh, dat blijven er maar drie over. Bronsluit en Nee. Ah, ah. Wat een drama. Wat een drama. Team 17! Team 17. Oeh. Oh shit. Werkstart oh. rodeo. Oh. oh, nee, nee, nee, het nee, nee. Het is niet genoeg. De Olympisch kampioen wordt Sangwali en Margot Boer heeft een medaille. Oh, oh. Jawel, wel. Margot Boer heeft een medaille. Ah, oh, ik heb alles gegeven en dat is gewoon genoeg nu voor de derde plek. Ik ben zo blij. Eindelijk, eindelijk, eindelijk, eindelijk. Oh, dat was echt verschrikkelijk. Oei, oei, oei, Het wordt geen goud. Oh, wat een teleurstelling voor Sara Takanashi. Double front uit 14. en oh, oh, oh, Hij is een de snelheid uit Wat gebeurt hier? Oh shit. Carina Vogt wordt olympisch kampioen. Wat een verrassing. Ongelooflijk. Na al die vierde plaatsen. Oh, wat een ontlading dan. Ja, mooi. En dit voelt voor Margot Boer echt aan als goud hoor. Deze bronzen medaille. Prachtig gedaan. Margot Boer die gilt het ja, uit. Kijk dan een ja, ja, dat mag ze zijn. Oh, ik heb alles gegeven. En dat is gewoon genoeg nu voor de derde plek. Ik ben zo blij.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 aan Zee, Vakantiehuizen. Dit is Radio 1.